De politie heeft vanmorgen twee mannen opgepakt... in verband met de kluisjesroof in de Rabobank in Oudenbos begin maart. Het gaat om twee beveiligers van de bank. De politie vermoedde al dat er mensen betrokken waren... bij die situatie die de situatie in de bank goed kenden, omdat het beveiligingssysteem was gemanipuleerd. Bij de roof bij de Rabobank in Oudenbos werden honderden kluisjes gekraakt. Wat er precies is gestolen is niet duidelijk... omdat de eigenaren van de kluisjes niet allemaal willen vertellen wat erin zat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ooh, ooh, ooh. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends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 we just friends so don't go look at me no. with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 En ik begin te gaan beginnen. En ik begin te gaan beginnen. En ik te gaan. ik begin te gaan. ik begin te gaan. ik begin te gaan. En ik begin te ik begin te gaan. ik begin te gaan. ik begin te gaan. ik te ik te pego, viu? Ah. Se eu te pego, viu? een no um Sábado! A galera, começou a dançar. E passou a menina een linda. meer coragem e comecei a falar. ik nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te praten. O, o, o, o, o, o, o, o, te pego, delicia, delicia. assim você me mata Ai se eu te pego. ai, ai, se eu te pego. Hein? Uh! Quero ver me galera laat, Nossa ga ah. nossa pego. Ja, lekkere zonnige muziek op de zaterdag bij ZFM. de Dat was uh, Michel Telo.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 Ja. Nou, die is uh, eigenlijk gelijk wat betreft de top 4 van de, de race van morgen. Ja, klopt. Moet je maar kijken, hè. Ja. 1, Veto, 2, Hamilton, 3, Bottas en 4, Ricciardo. Ja hoor, dat gaat lekker zo. En hier is tampering. He won't.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 Op de website van het circuit, www.circuitzandvoort.nl. Want het is niet twee dagen racegeweld op het circuit, maar ik zou het bijna zeggen drieënhalve dag. En het begint vrijdag de 18e al. 18, 19, de 20 en de 21e natuurlijk. De highlights Max Verstappen met uh, zijn grote teamgenoot uh, Daniel Ricciardo. En niemand minder dan oud-coureur David Coulthart.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 Het wordt de hoogste tijd, dat jij jezelf bevrijdt.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 Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Toos verdient een thuis. Dus ga voor Toos of de andere leuke dieren... naar het Kennemer Dierenhuis aan de Keesomstraat nummer 5... hier in Zandvoort Nieuw-Noord.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 Ja, het is toch wel een beetje treurig uh, gedicht eigenlijk. Ja, de natuur moet zo lopen. Hè. Ja, ja, nee, dat is waar. Ik <laughs> pink even een traantje weg bij dit gedicht. De verliefde asperge.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 Ways. Your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways.